5 uur. Het NOS-journaal. Gert Klub. Kans op samenwerking tussen VVD en SP erg klein. Opblazen Philipsgebouw mislukt. Karwei wordt afgemaakt met sloopkogel. En combineer gehandicapte sport en gewone sport, zegt minister Schippers. Het weer, vanavond opklaringen. Morgen vrij veel wolkenvelden. Blijft wel droog, het wordt 21 graden. Komende week steeds meer zon. En de temperatuur gaat een paar graden omhoog. SP-leider Roemer wil na de verkiezingen de VVD niet aan de meerderheid helpen. Dat zei hij tijdens een campagnebijeenkomst in Boksmeer. De lijsttrekkers van alle politieke partijen zijn vandaag het land in. Ze eten ijsjes, delen folders uit en praten met de kiezer. Campagne voeren dus politieke redacteur Margreet Boer. Waarom sluit Roemer de VVD zo goed als uit? Nou ja, Roemer vindt het wel zo duidelijk he, richting de kiezer als hij aangeeft dat zijn partij, de SP, niet mee wil werken aan een rechtsblok. Roemer reageerde vandaag eigenlijk op premier Rutte, want Rutte heeft eerder deze week ook al gezegd dat de VVD links niet aan een meerderheid zal helpen, tenminste niet als enige rechtse partij dan. He. En ja, je ziet dus in Boksmeer vandaag geeft Roemer antwoord, hij zegt ik ga niet een rechtsblok aan een meerderheid helpen, Nederland moet gewoon kiezen links of rechts. En als de VVD in een linksblok stapt, nou ja, dan zijn ze welkom. Maar ja, dat zie je natuurlijk ook weer niet gebeuren... want dat heeft Rutte gezegd, ik ga niet in een linksblok. En eh, wat Roemer ook nog zei in Boksmeer eh, vanmiddag... was dat hij wel hoopt en denkt dat hij steun zal krijgen... van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Want dat zijn nou net de partijen waar eh, de SP een lijstverbinding mee heeft. En ja, dan ben je er weer, hè, de Partij van de Arbeid met Samsom... Die profileert zich nu juist een beetje in dat midden. Wat links van dat midden. En dat is nu net weer de plek waar de SP de oplossing niet zoekt. Want het midden helpt niet volgens Roemer. Dus ja, je ziet hè, nu in deze week dat de partijen zich duidelijk aan het positioneren zijn. En Roemer wel heel graag die tweestrijd links-rechts Rutte-Roemer teruggeeft. Precies, hij wil gewoon de stemmen krijgen. Als je links bent moet je op Roemer stemmen. Precies. Dat is zijn boodschap. Hij, uh, denkt hij dan eigenlijk een... een... Kabinet misschien te kunnen vormen met steun van PVDA en GroenLinks? Nou ja, dat suggereert hij wel he, door uh, te wijzen ook op jullie hebben een lijstverbinding aangegaan met ons SP. Maar je ziet Samsom steeds meer naar dat midden opschuiven. Zie je als een redelijk alternatief links van het midden. En uh, ja, dat is iets waar Roemer eigenlijk helemaal geen zin in heeft. Want dan kan Samsom straks als een linkse partij toch samenwerking zoeken met andere partijen en staat de SP buiten uh, de regering. Dus uh, Roemer heeft er baat bij om uh, te zeggen: kiezers, wil je echt een links uh, kabinet? dan moet je op mij stemmen. Ja, met andere woorden, hij zet zich niet alleen af tegen de VVD... maar nog belangrijker misschien, of ook net zo belangrijk, ook tegen de PvdA. Nou ja, hij laat duidelijk zien dat een, op de p dat een stem op de Partij van de Arbeid... niet per definitie een stem is voor een links kabinet. En daar heeft hij alle reden toe, want de Partij van de Arbeid... Hè, die, die klimt in de peilingen en die uh, zit eigenlijk de SP op de hielen. En ja, wie weet uh, haalt uh, in de peilingen in ieder geval... de. Partij van de Arbeid, de SP, wel weer in. En dat is iets waar hij niet op zit te wachten. Goed, Roemen was in Boksmeers, zijn thuisbasis. Waar waren de anderen? Nou ja, de andere lijsttrekkers die zoeken ook allemaal vertrouwde plekken op. Uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid is vandaag op de Albert Kuip in Amsterdam. Nou, daar krijgt hij natuurlijk ook een warme ontvangst. Buma op toernooi in Zuid-Holland. En uh, de PVV-leider Geert Wilders die was even in Rotterdam en in Spijkenisse... Dat is natuurlijk ook een uh, plek waar veel mensen op hem gestemd hebben. Dus ook een soort thuisbasis, zou je kunnen zeggen. Daar ging hij op de foto met uh, mensen, deelde folders uit, deelde handtekeningen uit. Nou, hij werd als een soort popster ontvangen. Luister maar. Alles goed? Ja. ja, ja. ja. Leuk hier te zijn. Meneer Gminy Wilders, wilt u wel hard maken voor de zorg? Absoluut. Daar gaan we keihard voor inzetten. Bedankt. Alsjeblieft. <oczywiście> Heel veel succes. Oké, okay, hartstikke bedankt. Geen het goed jongen? Ja, het gaat hartstikke goed. Geweldig, want wij doen ons best doen. fantastisch om hier te zijn. En nu ze van mijn wijf hier ook even bij. Oh, toppie. Hartstikke, echt een harde vent. Zie je wel. Oho. Ja, echt een aardige vent. Hè? Geert Wilders op straat. En die straatbijeenkomsten ja, die waren allemaal vandaag. De tv-bijeenkomsten, de tv-debatten waren afgelopen week vandaag dus op straat. Maar het moet allemaal natuurlijk wel mooie plaatjes opleveren... voor de televisie en voor de kranten van maandag. Politieke redacteur Mag Boer, dankjewel. Het opblazen van het voormalig Philips hoofdkantoor in Eindhoven... is, nou kun je rustig zeggen, niet helemaal gelukt. De dynamiet ontplofte, er volgde een enorme knal... Maar ja, slechts de helft van het kantoor stortte in. De andere helft staat er nog. Verslaggever Theo Verbrugge was erbij. Er lag dus veel dynamiet onder. De hele boel was afgezet. Er is hier een enorm circus opgetuigd met tenten, feesttenten. Iedereen is uitgenodigd. Uh, maar het gebouw is nog niet helemaal tegen de vlakte. En iedereen, die uh, staan nog te turen van... misschien komt het zo meteen toch nog dat laatste gedeelte naar beneden. Maar... We staan hier nu toch alweer een seconde of vijftig te wachten. En dat is nog niet gebeurd. En het gebeurde ook niet. De liftschacht bleef overeind staan. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. Het deel dat nog overeind staat wordt volgende week gesloopt met een sloopkogel. Volgens burgemeester Van Gijzel van Eindhoven is er geen instortingsgevaar... en kunnen de bewoners van de dertig ontruimde woningen gewoon weer naar huis. Als ze dat toch niet veilig vinden, mogen ze op kosten van de gemeente in een hotel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Gehandicapte sport en gewone sport, die moeten vaker worden gecombineerd. Dat vindt de minister schippers van sport. Ik heb bij het zwemmen gezien in Eindhoven dat ze dat gemixt hebben. Dat we dus valide sporters en gehandicapte sporters door elkaar lieten strijden. En dat is echt een heel goed concept. En ik vind eigenlijk dat als wij een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap in Nederland organiseren, dat we als overheid ook eisen moeten stellen, dat we ook gehandicapte sporters daarin meenemen. Zodat die sport ook kan groeien. En het kan volgens de minister heel makkelijk. Dat je om de beurt de nummers laat zwemmen... en dan heb je hetzelfde publiek. Iedereen raakt er veel meer bekend mee. En iedereen kan ook echt de, de topsport hier uh, dan in herkennen. Als je het ziet, dan weet je naam, dan denk je meteen... dit is echt heel knap, dit is topsport. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... vanuit Londen, waar ze de Paralympische Spelen bezoekt. Bij het Indiëmonument in Roermond zijn de militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 sneuvelden in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich met kransen en bloemen bij het monument. Verslaggever Lodi Trepels van de regionale omroep L1 sprak met Hans Kroes van de Bond van Wapenbroeders uit Brabant en met een veteraan. Ik vind het fantastisch. Uh, het komt elke terug, dat moet ik zo blijven. Is het vooral een, een weerzien of is het vooral de herdenking wat het zo belangrijk maakt? Uh, ook de weerzin en de herdenking zelf. Ik heb nu weer twee maanden getroffen. En het doet me echt goed dat ik nog iemand zie. Wat zijn dan de verhalen die naar boven komen? Want vroeger, in diensttijd, hè? was is mooi. Hè? Ja, zo is het vergeet je nooit, hè? Want toen ik in Amsterdam, in de lucht ging. Mijn eerste gedachten waren, nou kom je nooit in zieken, Nederland nooit meer zien. Maar ja, ik ben toch gelukkig in thuis gekomen. En dan was ik eenmaal thuis, kreeg toen malaria. Het is vandaag voor de 25e keer dat deze herdenking plaatsvindt. Waarom is het belangrijk dat het nog altijd wordt herdacht? Het zijn uh, ja, historische ontwikkelingen die in het verleden zoveel invloed hebben gehad op mensen. En ook, uh, het is ook belangrijk dat we onze jeugd, uh, daar het fakkel aan overgeven. Met andere woorden, dat we eigenlijk dit blijven herdenken. Hè? Dat de vrijheid dat dat uh, waardevol is. En uh, dat dat eigenlijk uh, niet vanzelfsprekend is. Met name dat is het belangrijkste. Vandaag herdenken wij voor de 25 e maal de gevallenen in het voormalig Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea in de periode 1945-1962. Met gepaste trots heet ik in het bijzonder welkom zijn de koninklijke hoogheid de prins van Oranje. Er is vandaag koninklijk bezoek hier. Prins Willem-Alexander komt. Uh, hoe bijzonder is dat? Nou, dat is natuurlijk uh, voor de organisatie is dat een heel opsteker hier. Want uh, dat betekent wel dat ook uh, ons koningshuis uh, dat heel erg belangrijk vindt. En dat heeft nog meer uitstraling. En we hopen daardoor in de toekomst natuurlijk nog meer uh, aanwezigen uh, te kunnen trekken. Hè? Dat we hier ook hier, uh, deze herdenking kunnen bijwonen. En het ook over te brengen op de jeugd. En natuurlijk ook over te brengen op de jeugd. Reportage van de denking bij het Indie Monument in Roemond. Hoofdpunten van het nieuws. sp leider Roemer wil na de verkiezingen de VVD niet aan een meerderheid helpen. Het opblazen van een oud philips gebouw is niet gelukt. De sloopkogel moet volgende week uitkomst brengen. En minister Schippers pleit voor integratie van gehandicapte sport en gewone sport. Dit was het NOS Journaal zo dadelijk het vervolg van langs de lijn.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 En dan is langs de lijn, het is tien over vijf. Zometeen uh, gaan we doorpraten over dat wat uh, de drie mensen hier aan tafel uh, hebben beziggehouden in de afgelopen sportweek. Tomboot, Jan Hermen de Bruin, hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift Elf. En Jack Bostra, die zit hier ook. En okay, Gio Lippens kijkt nog steeds naar de Vuelta. De verschillen tussen de kop van de wedstrijd en het peloton uh, worden toch niet echt heel snel kleiner. 1,47 is het verschil nu tussen één koploper die zien we daar rijden Alberto Lozada, de man van Carchuja. Het is een Spanjaard. Hij rijdt toch een stukje weg bij de voormalige medevluchters uit die kopgroep die al na 17 kilometer ontstond. En daarbij toch mooie namen: David Moncouté onder andere, de man die uh, jaar na jaar in de Ronde van Spanje zijn ontsnappingen uitzoekt en dan meegaat in een ontsnapping waarmee hij zoveel mogelijk punten voor de bollentrui kan verzamelen. Hij is al meerdere malen vier keer achter elkaar... is hij de bergkoning geweest van de Ronde van Spanje. Maar het lukt hem vandaag in elk geval niet. Want op de eerste klim daar kwam hij nog wel als eerste boven. Maar daarna kon hij het niet meer redden. Kwam hij niet meer als eerste boven. Dus zoveel punten verzamelt hij niet. De verschillen. Lozada heeft 47 seconden op die eerste achtervolgende groep. Met daarin dus al die mannen uit die voormalige kopgroep. Met daarbij ook Juan Manuel Garate van Rabobank. De enige Nederlandse ploeg... Die daar in die achtervolging is vertegenwoordigd. En dan is het peloton op 1,47. Waar de ploeg van Alberto Contador voortdurend tempo maakt. Nog eventjes en dan beginnen we echt aan de laatste klim. Nu is het eventjes op en af. Nu weer even een vlakstukje. Met name voor die koploper. Nog 10,7 kilometer voor hem. Maar over een dikke kilometer. Dan begint het echt een spectaculaire werk. Dan begint die klim met stukken van 13 procent. En een gemiddelde dat toch ook behoorlijk stijl is. 8,1 procent. Ga er maar eens even aan staan. Lozada weet waaraan die begint. En daarachter daar zitten de favorieten rustig af te wachten... totdat de klim zo meteen begint en ze kunnen gaan spetteren. Goed, Gio, blijf even in de buurt. Want we gaan het heel even over Lance Armstrong hebben. Ik gooi eerst even hier in de groep aan tafel. De UCI, de Franse... Nee, ik moet goed zeggen. De Franse wielenbond, die heeft... ...gezegd dat de toeroverwinningen van Lance Armstrong gewoon op zijn naam blijven staan... ...om controversie en geloofwaardigheid van eventuele winnaars te voorkomen. Um, ja, dat was een goede regel om iedereen uit die periode... ...die werd verdacht uh, bij een zaak die betrokken was om die eventueel aan te pakken. Maar hoe, hoe kijken jullie hier nu tegenaan? Je kijkt mij aan? Ja, Robert, ja, Ja, ik ben eerlijk gezegd, ik ben een beetje afgehaakt uh, uh, met het wielrennen. Mooi, Ik wil ook graag vertellen waarom. Ik wil ook graag vertellen waarom. Ik, ik, ik heb de tour absoluut wel weer gevolgd. Dat vind ik ook een fantastisch evenement. En dat, dat kijk ik zomers altijd graag. En uh, vervolgens de Olympische Spelen. En, en nu heb je het over Welta. Maar ik, van de zomer kijk ik dan weer wat in de krant staat. En het gaat alles over, over Armstrong. En vervolgens uh, moet hij zijn zeven titels inleveren. En vervolgens wordt er ook gekeken wie die titels dan wel mogen krijgen. Maar de eerste twee, drie, vier mensen die komen ook niet in aanmerking. Want die hebben ook al een, een schorsing achter hun naam staan. Dus ik weet het niet meer, weet je. Dus ik heb ook zoiets van, uh, ik, ik ben er even niet meer mee bezig. Uh, ik, ik stap volgend jaar wel weer op ja, als, als, het toer, als het toer begint. Sommigen waren wel verdacht, maar zijn nooit gepakt. Uh, moeten we er wel even bij zeggen. Uh, Jan Nebber? Nou, ik moet zeggen dat ik afgelopen zondag... Uh, heel uitgebreid heb gelezen, de Sunday Times... Daar stond een ontzettend groot artikel, eigenlijk twee artikelen in... van, van een journalist van de krant die mede-auteur is van het boek L.A. Confidential. Wat gaat over het, het, het, het dopingverhaal. En wat me vooral geschokt heeft is de manier waarop Armstrong... En, en, en de mensen om hem heen eigenlijk met onvoorstelbaar veel bedreigingen... al die tijd heeft geprobeerd om... Mensen die iets over dat dopingverhaal hebben willen zeggen. En uiteindelijk is dat toch een hele grote groep. Om die te ja. intimideren met, met dreiging, met rechtszaken. Met, uh, hij, hij was als, als, als journalist en zo is het met hem een beetje begonnen. Hij stelde op zijn eerste Tour de France... waarbij hij meereed met wat journalisten. Het was de tweede Tour die, die Armstrong de, stelde daar een, een aantal vragen over... bij een persconferentie. En kreeg de volgende ochtend te horen van de journalisten... bij wie hij in de auto zat dat hij niet meer mee mocht rijden, want als hij met hen mee zou rijden... zou Armstrong met de persconferenties nooit meer met hen praten. Dat was nog maar een heel klein, uh, klein ding natuurlijk. Maar eigenlijk uh, ontstond een heel klein beetje het, het idee... en zo wordt het ook in het boek omschreven, als een soort leider die uh, alles gedaan heeft om te voorkomen wat eruit zou komen. Wat ik ook nooit zo geweten he heb, is dat er rond de, zijn, zijn overwinningen... enorm veel gok... Uh, gegokt is. Hij heeft een enorm contract uh, gesloten en, en, en gehad met een, uh, met een Amerikaanse boekmaker. En dat ging volgens mij om 13 miljoen dollar. De, de, de premie die hij zou krijgen als hij voor de zevende keer de Tour de France uh, zou, zou winnen. En daar is voor 100, misschien wel 120, misschien nog wel meer miljoenen dollars, is erop gegokt. Dus het is veel meer, en dat heb ik nooit zo gerealiseerd, dan alleen of je de Tour de France won of niet. Ik begrijp nu veel meer dat er een ontzettend groot economisch belang achter gezeten heeft. En dat maakt het allemaal wel heel veel geloofwaardiger dat, het, dat er wat mee, mee mis is. Ja, nou komende woensdag, Gio, uh, daar weet jij uh, meer van. Er komt dat boek van Tyler Hamilton, voormalig ploeggenoot, komt uit. Dat is de man die ook uh, ooit in 60 Minutes, geloof ik, een CBS, in dat programma heeft gezegd uh, hoe en wanneer en hoeveel doping er werd gebruikt. Er zouden nog wel wat onthullingen uh, zijn die, uh, die komende woensdag bekend worden gemaakt. Uh, heb jij enig idee in welke hoek we het dan moeten zoeken? Ja, met name in de hoek van uh, de mede-getuigen uh, die nu straks uh, voor Jussade... of die in ieder geval bij dat Amerikaanse antidopingagentschap hebben getuigd tegen Lance Armstrong. Hè. We weten allemaal de namen wel. George Hincapier is een van die namen. Hamilton, Floyd Landis, noem ze allemaal maar op. Ze zijn afgelopen tour de Frans ook weer naar boven gekomen. Uh, dat is het bijzondere van dit boek. Uh, The Secret Race heet dat boek. Uh, het is niet alleen de verklaring van Tyler Hamilton, want dat zou het niet zo sterk hebben gemaakt. Omdat iedereen toch altijd denkt van ja, Hamilton ook een renner die verdacht is geweest. Dan komt het allemaal uit één hoek. Nee, uh, hij heeft het boek geschreven met de hulp van negen voormalige ploeggenoten van hem. Uh, en ook ploeggenoten dus van Lance Armstrong, van U.S. Postel. En uh, nou ja, in het voorwoord wordt al gesteld van ja, je hoeft hem dus niet op zijn woord te geloven, maar ja, negen ploeggenoten. Ja. Die zullen toch echt niet gaan liegen. En daar uh, komen dus namen weer naar voren als Christian van der Velde, Jonathan Vorters, Floyd Landis. Ja, en die getuigen toch allemaal in dat boek ook wel, die komen met concrete voorbeelden. Uh, een heel bizar voorbeeld is uh, de Tuinman van Lens Armstrong, dat vond ik wel het meest bizarre voorbeeld dat wordt aangehaald in dat ja. boek. In 1999, hij had een bijnaam, Motoman, en hij reed in die Tour de France rond op een motor, niet in koers natuurlijk, maar erbuiten. buiten. En in die motor, bij die motor, had hij in ieder geval uh, een, een, een behoorlijk pakketje EPO. En hij had daar een ja, thermosfles. In bij thermosfles ik ja, dat een thermosfles, begrepen Ja, een thermosfles. En hij ja. was gewoon op bestelling was die af te roepen, die man. En dan kon hij natuurlijk overal een beetje tussendoor manoeuvreren. Met een motor gaat dat makkelijk. En dan kon hij gewoon zijn bestelling afleveren. Ja, dat, dat zijn echt wel verhalen die zijn keihard. En je noemde net al het verhaal uh, 60 Minutes. Uh, dat programma waar uh, Hamilton uh, afgelopen jaren uh, heeft uh, gesproken. Dat verhaal komt uiteraard ook weer naar boven. En uh, daar komt met name. Die positieve dopingtest in de ronde van Zwitserland naar boven. Een positieve dopingtest van Lance Armstrong. Daar zou de UCI hebben ingegrepen. Die zouden hebben gezegd van jongens we laten deze zaak vallen. We praten daar niet verder meer over. En Hamilton zegt nu. Lance zat kort daarna in de bus bij ons met de ploeg. En die belde met Hein Verbrugge. Toch wel Sajant. Nederlandse voorzitter toen van de UCI. En de toon waarmee hij met Verbrugge sprak, nou het was alsof hij met een goede vriend sprak. Uh, ja. Het was allemaal heel casual. Het ging allemaal heel gemakkelijk. Dat was niet echt een renner die even sprak met de grootste baas van het wielrennen. Dus het gaf wel aan hoe al die, ja, die lijntjes daarin lopen. Ja, kortom, als er her en der wat om gaat vallen dan valt er echt heel veel als een domiosteen om. Uh, nou is het zo dat de USADA, dat was een verhaal dat gisteren oppopte... ook op internet op allerlei plekken, dat de uh, USADA nu... De, dat is de Amerikaanse dopingautoriteit, die zou toch echt binnenkort... met feiten komen en alle bewijzen toch op straat laten, uh, laten vallen. Uh, hoe serieus moeten we dat nemen? Dat vraag je aan mij. Ja, ja ik, vraag uh, aan ik jou, denk ja. dat we dat heel serieus moeten gaan nemen. Want ik denk ook dat het de allerbeste... Het allerbeste is dat USADA kan doen. Want voor nu, door die hele actie van Lance Armstrong, die zegt ik ga me niet meer verdedigen... is in ieder geval die hele openbare zitting, die hoorzitting is daarmee van de baan. En daarmee dreigt dus dat het hele dossier gewoon nog ergens weer in een kast blijft liggen. En dat die wel uiteraard van die uh, toerzegers uh, afgehaald is uh, door USADA. Uh, maar dat er verder gewoon in de publieke opinie niet veel gebeurt... dat is ook een beetje het doel geweest van Lance Armstrong. Want die heeft natuurlijk wel een hele mythe om zichzelf heen gecreëerd. En wat nu dreigt door het bekendmaken van dat hele dossier, dat Ushada dat toch gaat doen, Ja, daarmee komt toch al, al die feiten komen bloot te liggen. Tel daar dit boek nog even bij op. Ja. Tel daar dan inderdaad uh, die, al die dossiers bij op. op. Nou, dan wordt wel duidelijk wat voor, wat voor tijd uh, het geweest is en wat de rol is geweest die Lens toen gespeeld heeft. Ja. Hier een tafel, Ton? Nou, ik vraag me af wat de rol van de UCI is en wat de rol van de UCI wordt. En ik vraag me ook af, en dat is voor Gio, wat gebeurt er met het prijzengeld? Mag hij die houden? Uh, hoe zit dat nou, er precies? Er zijn al organisatoren organisatoren die zeggen van wij willen het prijs en geld terug hebben. Onder andere in Frankrijk is dat logisch. Eh, en uh, dat vind ik ook vrij logisch. Net zo goed als dat dat gokbedrijf waar net over gesproken ja. werd... Uh, de, de, de miljoenen terug gaat claimen van Lance Armstrong. Hé, hey, ik zie trouwens nu trouwens dat uh, Robert Gezink uh, in de problemen is. Die moet lossen uit uh, het achtervolgende peloton. Dat is geen goed nieuws, hè? Gesink stond vijfde in het klassement op 2,59. Maar dat even terzijde. Maar uh, ja, het geeft wel duidelijk aan van, van, van ja, hoe... hoe hoe lastig pakket die Lance Armstrong op dit moment zit. Want uh, hij gaat misschien wel veel meer kwijtraken dan die 7-tour-titels. Waarvan hij zelf zegt, gisteren een fantastisch filmpje gezien. Hij ja. sprak op een congres uh, waarin ja. hij iets mocht vertellen over zijn strijd tegen kanker. Hij zegt, ik zal me weer even opnieuw voorstellen. Want ja, ik ben inmiddels zo lang weg uit de sport. Ik ben Lance Armstrong en ja, ik ben de man die 7 keer de Tour de France heeft gewonnen. Dat typeert hem ja. dan ook wel weer. Ja, duidelijk. Goed, uh, ik kijk even hier om me heen of er nog uh, nou, ik, reacties. Wat mij wel is, is op wat het mij wel is opgevallen is de gigantische omvang van het hele gebeuren. Ja, dat niet dat we hebben het ook ja, uh, proberen. Ja, ja, niet maken, dat ja. alle klassementen uh, hebben gebruikt, maar ook het systematische gebruik van po US Postal ja. en. Ik vroeg net naar de rol van Ussie, maar wat is de rol van Bruineel geweest? Want ja, dat is ook heel erg interessant natuurlijk. Nou die, daarvan heb ik begrepen dat die rechtszaak nog steeds loopt. Want dat zou ook nog een manier hebben kunnen zijn dat die zaken naar boven komen. Ik zou me ook best kunnen voorstellen dat je dadelijk het bericht krijgt... dat Armstrong een rechtszaak aanspree, aanspant om te voorkomen dat al die bewijzen naar buiten komen. Want dat kan je natuurlijk ja, dat ja. Kan je ook zo verwachten. Ja, goed. Nou, het wordt in ieder geval een roerig weekje. En zeker met dat boek, die presentatie daarvan van Tyler Hamilton komende woensdag. Dan worden ongetwijfeld wat meer feiten duidelijk. Goed, Giel? Je zei Robert Geesink eraf. Uh, ja, heeft hij aan kunnen klappen of is maar. het echt klaar? Ja, het is echt klaar hoor, zo te zien. Want uh, hij uh, moet eraf. En dan kijk ik even naar die achtervolgende groep. Uh, die wel behoorlijk is uitgedut. Ik zag in ieder geval Contador nog zitten. Met een aantal ploeggenoten. Ik zag Christopher Froome nog zitten met een aantal ploeggenoten. Uh, Igo Anton kan nog maar. Nou, met moeite kan hij dat uh, tempo daar uh, nog uh, binnen Valverde zit er ook bij in zijn bolle trui. In de rode trui van Rodriguez zit er ook nog bij. Maar ik zie geen enkele... Uh, Rabotrui daarmee, dus dat betekent ook dat Bauke Mollema en Laurens Stendam de nummers 9 en 10 ...van het uh, algemeen klassement... ...dat die ook uit die kopgroep zijn weggevallen. En dat is toch slecht nieuws voor de Nederlanders. Er zit wel nog een mannetje bij van uh, Vacan Soleil. Dat zal die Marcinski uh, zijn. Uh, die uh, toch ook heel erg goed heeft. Thomas Marcinski is het inderdaad. Hij zit er nog bij. En we zien ook een man van Garmin. Dat is Andrew Talansky. Die kan in ieder geval het tempo ook nog wel volgen... ...van de grote vier blokken in deze Vuelta. Want dat is toch wel duidelijk. Je hebt Saxo Bank met Contador. Je hebt Katusha met uh, Rodriguez. Nog maar één ploeg genoot trouwens bij hem. Je hebt Valverde natuurlijk met Movistar. En dan heb je Sky met Christopher Froome. Die zitten er nog bij en ze rijden op 55 seconden van die eenzame koploper Alberto Lozada. Goed, dan gaan we naar de Europa League. Ik had het al beloofd, zometeen Marco van Basten met zijn opmerkelijke uitspraken is het even Feyenoord. Um, want van de zes Nederlandse clubs hebben er maar twee de Europa League daadwerkelijk bereikt, het hoofdtoernooi. Um, Na nou, Vitesse werden nu dus Feyenoord, Heerenveen en AZ uitgeschakeld. Voor Feyenoord helemaal een bittere pil. Vorig seizoen werden de, werd de, de Rotterdammers tweede. Uh, werden vervolgens uitgeschakeld in de strijd om de Champions League. En nu... Staat de trainer Ronald Komt dus helemaal met lege handen... na die uitschakeling door Sparta-Praag in de Europa League? Ja, dat is wel zo. Dat is de realiteit. We hebben daar mogen ruiken gedurende vier wedstrijden. Uiteindelijk in deze twee wedstrijden zijn we tekortgeschoten. Gaat Spraag verdient verder. Dus we richten ons op de competitie. En nou, dat weten hoe mooi dat, dat ook kan zijn. Dus uh, teleurstelling verwerken op naar uh, zondag Vitesse. Ja, uh, daar voetbal je dan een heel seizoen voor, Jan Hermer de Bruijn. Ja, het is hartstikke, hartstikke jammer. Ze hebben heel veel pech gehad. Ze hadden in Dynamo Kiev hadden ze een, een hele sterke tegenstander. Je, je ziet dat dat bij andere ploegen wat makkelijker was. En sparta Praag was eigenlijk nog veel sterker dan Kiev. Dus Feyenoord heeft gewoon pech gehad in een, op een moment dat het elftal nog niet stond. En dat zeker de, de aanvalslinie natuurlijk gefaald heeft. Want ze hadden eigenlijk nog kunnen winnen. Ook de, de wedstrijd tegen Kiev al hadden ze een, een, een forse aantal open kansen. Maar het, het, het kan heel snel afgelopen zijn. Als je, dat is het nadeel van op dit moment de situatie van het Nederlands voetbal. De kampioen gaat dan naar de Champions League direct. Maar de nummer twee, die moet een, een, een tweetal fases doorkomen. En dat zijn geen makkelijke fases. Dat is uh, nee. eigenlijk uh, een, een aantal jaren geleden... Uh, het, het Ajax van Martin Jool razend knap. Want die hebben toen ook tegen Dynamo Kiev gespeeld... in een elftal wat toen totaal nog niet zon vlak na uh, het WK geloof dat de meeste spelers... Twee weken nog niet eens twee weken vakantie hadden... en toen vol aan de, uh, aan de boek moos, bak moesten naar de Champions League. Dat heeft Ajax toen op dat moment uh, gered. Uh, Feyenoord had het geld ontzettend goed kunnen gebruiken, denk ik. Uh, van, van dat. Maar ja, het, het blijft natuurlijk voetbal. En als... als de andere sterker zijn. En dat was in dit geval... bij beide ploegen Kiev was sterker. En Sparta-Praag was helemaal sterker. Ja, dan heb je niks te zeggen. Check Bostra, heeft het er ooit in gezeten voor Feyenoord? Nou, ik, ik ben wel mee eens. Ik vond beide tegenstanders... wel twee keer inderdaad goed. Maar goed aan de kant, hebben, ook tegen Kiev zijn ze wel, wel redelijk dichtbij geweest. Dus ik, uh, ik, ik vind het echt... Uh, nou, ik moet niet zeggen teleurstellend. Ik vind het echt, echt zonde dat Feyenoord dit niet, uh, niet geredde. Ik had ze ook erg gegund. Maar was het te voorkomen dan? Nou ja, weet je, het, het, het, het voetbal is ook een spel van momenten. En natuurlijk uh, is, is dat dan eventueel te voorkomen. Maar je moet ook aan de kant een beetje weer moeten meezitten ook in Kiev dat ze daar wel weer uh, iets beter resultaat meenemen. Dus ja, ik weet niet of te voorkomen was, maar ik, ik vind het wel een sport van echt van momenten. En als je een, een, een speler hebt die een die een bevlieging heeft of die een, een, een, ineens een geweldige schot heeft, ja, dan kan de wedstrijd toch anders uitvallen. Ik vind niet dat ze, dat ze echt teleurstellend gepresteerd hebben. Ja, Tom Boot, ik, ik, ik vraag het hierom omdat ze nu de spellen hebben gehaald als uh, spits. Als en omdat Koeman toch Steven de Vrij heeft uh, opgesteld. Die vervolgens weer geblesseerd raakt. Dus misschien iets te vroeg heeft gedaan. Was deze selectie er klaar voor, denk je? Nou, ik denk het niet. Maar het had wel te voorkomen geweest als de. Uh, de gunstig had geweest. Als ik nu zie dat Kloes en Celtic en nog een aantal van die ploegen er wel bij zitten... dat heeft heel erg met ja. loting te maken. Feyenoord is natuurlijk heel beperkt, maar nog beter dan Kloes en Celtic, Absoluut. denk ik. Feyenoord-Celtic, dat zou zeker door Feyenoord uh, ja. gewonnen zijn over twee wedstrijden. Ja. En Kloes, denk ik ook. Het is inderdaad... Nou ja, wat ik zei, Feyenoord heeft echt pech gehad met deze ploegen. Uh, ja. Terwijl ze heel goed begonnen. Want die wedstrijd tegen Kiev, ze kwamen met 1-0 voor. 2-1 uitverlies is eigenlijk een hele goede situatie. Ze kregen thuis ontzettend veel kansen. Die gingen niet in. In de slotfase wordt het dan nog 1-0 voor, voor Kiev. Ja. En dan is, het, dan is het uit. Maar ze zijn, er op dat moment, ze zijn er tegen Kiev veel dichterbij geweest dan tegen Sparta Praag. Goed, dan wil ik naar de AZ. 5-0 verliezen. Uit 1-0 de trainer Gert-Jan van Beek. Dit was uh, Mission Impossible. Uh, zij waren gewoon op alle fronten beter.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 Ja, is het ook meteen het doelpunt. Ze waren nog niet bij ons voor de goal geweest. Het was gelijk een goal. Nou ja, dan kun je wat zeggen over hoe we verdedigen en dat soort dingen. Maar dat is ook gewoon kwaliteit. En, en ja, wij waren niet één maatje, maar drie maatjes te klein vandaag. Ja, Gretjan van Beek, Tomboot. Drie maatjes of vergeet je ja. een nulletje? Nee, ik denk het wel. Wat mij erg opvalt, is. Uh, twee ploegen zijn er door, Twent en PSV en Ajax dus. Dat zijn ook precies de drie ploegen die verreweg het hoogste budget hebben... en uh, die ook in de competitie de dienst uit gaan maken. Dus ik vraag me af of je geen tweedeling krijgt tussen die drie, die top... en de rest, uh, en dan is AZ gewoon de best of the rest misschien. Nou, PSV had van tevoren gezegd, laten we hopen dat... Uh... Uh, en niet iedereen wordt uitgeschakeld in de Europa League. Want anders dan hebben wij alleen maar in ons eentje zo'n zwaar programma. Ja. Uh, speelt dat echt zo'n rol? Nou man. ja, kijk, Twente is er door. En iedereen was op uh, Münsterman was zo verschrikkelijk blij. En McLaren. Maar vorig jaar verloren ze van, bijna opzettelijk van Schalke. Om juist niet door te gaan. <laughs> en de competitie uh, ja, nou uh, te ja. laten prevaleren. Hij stelde niet het sterkste team op, Dat is natuurlijk wat uh, anders. Nou ja, ja hij ja, ja, heeft het een moet... beetje door laten schemen. Ja. En ik vraag me af... In die geest, waarom hebben ze zelfs ingeschreven voor de Europa ja, League? Dat vind ik überhaupt als je nu gaat zeggen van ja, Kort. zijn wij de enige die eventueel een zwaar programma. Dit is dit is juist wat je wil. Je ja. voetbal je het hele jaar voor ja. en dit is wat je wil: veel wedstrijden spelen. Ja. En dan moet je dat niet als excuus gaan gebruiken. Uh, we, we gaan even naar uh, Gio Lippens vanzelfsprekend de vuelta. Kijken wat, wat de Nederlanders nog kunnen in die slotfase. Ja, er is nog één Nederlander die nog een klein beetje op hangen en wurgen... in de buurt zit van de grote namen van deze Vuelta. En Dat is toch de man van wie het eigenlijk het minst verwacht. Laurens Stendam ja. uh, heeft toch al een prima tour gereden voor de Rabobankploeg. Eigenlijk de enige die nog uh, mee zat in ontsnappingen regelmatig in de bergen. En nu krijgt hij gewoon ook aansluiting bij dat groepje met de favorieten. Zit daar in het wiel van een ploeggenoot van, uh, van Alberto Contador... Rafael Maisca de Pol, die ook net uh, aansluiting heeft gekregen. En dan daar een eindje voor rijden dan al die andere toppers. En die rijden weer 28 seconden achter die koploper Alberto Lozada, de man van Catiusha. Betekent trouwens wel dat Joaquin Rodriguez zich even gedijst houdt. Want dat is een ploeggenoot van deze Lozada. De man in de rode trui, de leiderstrui. En die zal in ieder geval niet al te hard werken om het gat kleiner te maken. Want in die ploeg zal het toch zeker ook belangrijk zijn dat er een ploeggenoot mogelijk een etappe gaat winnen. Maar Laurens ten Dam sluit dus aan. Robert Geesink rijdt Inmiddels op 32 seconden van de groep met de favorieten. Die verliest dus langzamerhand terrein. Maar het is toch opmerkelijk hè, Laurens Na die Tour de France ging hij gewoon met de camper op vakantie in Nederland. Reisde zo'n beetje de criteriums af. Kwam iedere keer weer lekker op tijd op bed. Omdat hij de camper vlak in de buurt had. Hoefde niet helemaal naar huis te rijden. Het blijkt toch de ideale voorbereiding te zijn om een behoorlijk goede Vuelta te rijden. Want Tendam staat nog steeds in die top 10 van de Vuelta. En op deze manier blijft hij ook gewoon in de top 10. 26 seconden is het verschil tussen die koploper... en die achtervolgers met Laurens Tendam. We het net kort even over PSV en Twente. Laten we dat even uh, snel afmaken. PSV won 9-0. Hoeven we verder geen aandacht aan te besteden. Wel even naar die loting kijken. Um, PSV, Napoli, Djepro, Djepro Petrovsk en AIK uit uh, Zweden. Denken jullie PSV is daar kansrijk? Goeie kansen. Ja, Tjerk. Ja. Zeker. Ja? PSV een goede... Preselectie, goede spelers, goede kansen. Ja. En dan uh, Twente, Hannover 96, Levante uit Spanje en Helsingsborg. Ja. Ja, Daar geldt, het, geldt hetzelfde voor in beide gevallen, denk ik, dat de club uit Zweden laatste gaat, uh, gaat worden. Twente heeft het wel lastig, natuurlijk, een Spaanse ploeg en, en, en Hannover, wat een echt een Duitse ploeg in opkomst is. Dat, dat zijn hele lastige tegenstanders. Ja. Maar ik heb heel veel waardering gehad en heel erg genoten van de manier waarop Twente afgelopen donderdag vol voor, de, voor zijn kansen ging. Ja, en eigenlijk op sommige wedstrijd. momenten fantastisch speelde. Dat ja. was een beetje vergelijkbaar met die wedstrijd van Anderlecht... van de dag ervoor. Ja. Heerlijk, zo'n twee ploegen... gelijkwaardig aan elkaar. Het gaat overal om... prachtige, prachtige woebeavonden ja Maar Twente staat ook bovenaan... Onge, onge, ja, zonder puntverlies in de Nederlandse competitie. Hè? Ja. Ja. Ze worden zo langs mijn hand een kampioenskandidaat Ja, ze hebben ook heel goed ingekocht... gisteren op de laatste ja, dag. Het is ja, een, een lekkere ploeg. Dat met, vind met, ik moet uh, overigens wel zeggen met die Europese wedstrijd. Er worden nu weer spelers gekocht, verkocht... en in dit geval Feyenoord ook. ligt er al uit en het team ziet er nu weer straks echt anders uit dan, uh, dan uh, men als Cup spelen. Ja, duidelijk. En dan de Europelijke finale ook nog in de arena aan het einde van het seizoen. <laughs> dus u weet wat dat uh, uh, gaat uh, opleveren. Zo meteen hier Eerst nog even Gio Lippens. Alberto Contador was daar. Hij probeerde weg te springen met Alejandro Valverde in het wiel. Nu pakken ze trouwens die Losada terug. Dat betekent dat we nu een nieuwe situatie hebben aan kop van de wedstrijd. Ik kijk naar Valverde. Daar zit Losada bij. Dan Danny Moreno, ook een ploegenoot. Net als Losada van de man in de rode trui van Joaquin Rodriguez. Dan hebben we Alberto Contador... En eens even kijken. Dat was het dan. Dat was het groepje. Vijf man. Meer is het niet. En dan zien we opnieuw Igo Anton lossen. En ik denk ook. Even kijken. Nee hij is er niet af hoor. Ik wou bijna zeggen. Laurens Tendam is eraf. Maar dan schuiven we wat voorop. Gaan we Talensky voorbij. Gaan we uh, Nicholas Roach voorbij. En dan komen we in het wiel van Christopher Froome terecht bij Laurens Tendam. Dam. Nou één ding kan ik in elk geval zeggen. Met nog drie kilometer te rijden. Chapeau voor die Laurens Tendam, Want hij doet het toch maar even weer hoor. Hij is in ieder geval in deze etape. Weer de beste Nederlander. Nu in aanval van Valverde. Het is Contador die meespringt. De man in de witte trui. Hij draagt die trui van de combinatieklassement. En dan moet Rodriguez even passen. Maar we weten van Rodriguez dat hij wel een lange adem heeft. Dat hij toch wel vaak weer herstelt in deze Vuelta. Andere Vuelta's zagen hem nog wel eens door het ijs zakken. Maar nu schijnt het er ook wel weer dat hij weer langzamerhand probeert terug te komen in het wiel. Valverde, Contador, een klein gaatje met Rodriguez. Maar die rijdt gewoon zijn eigen tempo. 2,8 kilometer nog te klimmen. Het gaat om de etappenoverwinning en het gaat ook om de rode trui van het klassement. En dan Herenveen om de Europa League af te sluiten, werd verloren van Molde. Uh, ja, die miste duidelijk wat versterkingen. 17 miljoen kwam er binnen door de verkoop van Dost, Narsing en Aseidi, zegt Van Barsten. En Van Barsten werd beloofd dat hij de helft mocht herinvesteren, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Kijk, als je 17 miljoen verkoopt en je, verkoopt en je koopt er niks voor terug... Dan heb je een aantal versterkingen wel gehaald, wat uh, tussen aanhalingstekens. Maar dat zijn natuurlijk allemaal jongens die of niks hebben gekost of gehuurd worden. En op die manier probeer je het op een hele goedkope manier op te lossen. Maar dat, dat, dat kan je niet onbestraft op deze manier doen. Je ziet dat je gewoon Europees gezien uh, absoluut tekort komt. En we moeten ons uh, echt instellen op een, uh, op een competitie waarin we echt uh, in de rechte rijtje aan het stoeien gaan. En uh, ja, dat heeft alles te maken met het feit dat je heel veel verkoopt... En, en eigenlijk uh, niet investeert in, uh, in, in nieuwe jongens die dan de ploeg weer uh, zeg maar op niveau kunnen brengen. En dat hebben deze jongens gewoon hard nodig. Er zijn er een paar bij uh, die zich een beetje kunnen redden, maar er zijn er ook een hoop bij. Die hebben echt uh, iemand anders nodig waar ze zich aan vast kunnen houden. Nou, die jongens die zijn niet gekomen en uh, ja, dat maakt het een hele ingewikkeld uh, kawaii. Nou, dat was de bom van Van Basten. Je moet maar durven als je net bij een nieuwe club bent. Even voor de journalistieke zuiverheid. Er is een reactie binnengekomen vanmorgen in het AD van het bestuur van Heerenveen. En daar zegt Veenstra, de voorzitter, die zegt van... nou, we hebben slechts tussen 10,1 miljoen aan transfers binnengekregen... en van dat bedrag is 4,4 miljoen weer geïnvesteerd. Dus hij zegt, waar zit hij over? Ik heb gewoon gedaan wat ik had gezegd. Dus dat even het complete verhaal. Jerk. je hebt het ja. net aangekaart. Ja, nou ja, goed. Ze zijn dus in eerste instantie ook niet eens over het bedrag. Of nou 17 of 10,1 miljoen is. Uh, vervolgens oh, van Netto's, zei hij erbij. Ja, dus miljoen. Vervolgens Van Bast heeft het over spelers ja. waarin geïnvesteerd is... Die, uh, die nog niet de ervaring hebben of dat ze gehuurd zijn. Dus, maar het komt gewoon neer dat Van Basten heel ontevreden is. En hij begint nu al over de stoeien in het rechte rijtje de rest van het seizoen. Nou, ik denk niet dat dat uh, is wat Van Basten voor ogen had... toen hij naar Heerenveen toe ging. Ja. Ja. Misschien dat het erin zit... Het verschil, zit ik me nu te bedenken... dat er inderdaad van 17 miljoen is binnengekomen... maar dat er gewoon 7 miljoen schuld was bij Heer uh, Ja, of dat, het dat, dat, bedraad, dat we dus opgaan aan zaakwaarnemers en aan, aan spelers zelf... Die, die daar nog delen van krijgen van uh, op basis... zeker bij Bas zal dat het, het, het, het geval zijn geweest. Misschien belasting ook. Ja. Ja, dat, nou, dat blijft gisteren natuurlijk. Maar wat ja. vinden jullie van het feit dat Van Basten... nu al dit gewoon openlijk zegt? Want in de aanloop naar het Europa League-duel... deed hij het ook al, alleen toen met wat bedektere termen, maar toen was er ook al kritiek te horen in zijn, nou ja, in zijn de, persconferentie. Ik denk dat een Ton als, als, als coach ik zou zeggen, er speelde nog iets. Uh, een van de spelers die zich gehaald hebben aan het begin van het seizoen, afgelopen seizoen, is Christian Koem. Een uh -huh. centraal verdediger van, van Aardel Den Haag. Die heeft helemaal in de, al het begin van de oefenfase van de wedstrijd tegen Eindhoven heeft hij een voetbalsuur opgelopen. Daar is hij wekenlang mee aan de toppen geweest. En pas deze week bleek... en daar was Van Basten werkelijk helemaal razend over... pas toen werden de foto's gemaakt... toen bleek dat hij een middenvoetsbeentje gebroken had. Dat wil zeggen dat hij gewoon zeven weken lang heeft lopen aanklieren. En een, een man als Van Basten... die alleen maar gewend is om met de allerbeste te werken... om in de absolute top te werken. Ik denk dat hij daar helemaal gillend gek van wordt. Als je trainer bent van Veendam, nou, dan, dan weet je waarschijnlijk niet beter. Maar hij heeft dit nooit meegemaakt. En ik denk dat hij uh, bij zijn reactie ook nu... Uh, van, van hoe dat ging met het transfergeld... Mm. dat het ook heeft meegespeeld. dat hij gewoon... Eigenlijk denk ik heel erg teleurgesteld is of moet wennen aan hoe het is om werkzaam te zijn voor niet bij de alle, alle, alle, alle absolute top. En dat is hier of daar natuurlijk nee, nee, maar overigens is de medische begeleiding bij Veendam... On ongetwijfeld ook uh, heel erg goed. <laughs> uh, Ton, zo'n reactie van jou even naar uh, Gio Lippens, de slotfase van die uh, toch wel boeiende etappe. Heel boeiende etappe. En vooral omdat niemand echt het verschil kan maken. Of misschien moet ik wel beter zeggen, kon maken. Want Alberto Contador is de man die nu weer is weggesprongen. Anderhalve kilometer dik nog te rijden. Op die lastige klim met stukken van boven de 10%. En Contador heeft wel een gaatje geslagen, hoor. Met de achtervolgers die we daar toch een meter of 100 achter Contador zien rijden. We weten nog steeds dat Laurens den Dam keurig in het spoor. Van Christopher Froome mee naar boven gaat. Maar die zitten daar dan weer wat achter. En Contador wordt op dit moment achtervolgd door Daniel Moreno. Dat is de knecht van de superknecht van Rodriguez. En daar zit ook nog Valverde bij. Betekent dat we weer afscheid hebben genomen. Van, uh, nou, uh, dat wisten we natuurlijk van uh, Roach. Die uh, probeerde aansluiting te krijgen. En Talensky. Daar komt door. Een supporter uh, met ontbloot bovenlijf. Die naast hem uh, meeren. Die hem naar voren probeert te schuiven. Maar of het hem lukt dat is maar de grote vraag. Ik denk dat Contador er meer last van heeft. En daar kijken we naar Froome. Froome die wel weer de aansluiting krijgt. En dan mis ik toch op dit moment weer Laurens Stendam Die het wiel van Christopher Froome heeft moeten gaan. Ook Rigoberto Urán zit daarbij. Dat is de ploegmaat van Froome. En Froome die sluit dan weer aan bij. Het drietal, dat is het drietal met Rodriguez, met Valverde en daar zit dan Danny Moreno ook nog bij. Dus Froome heeft weer aansluiting gekregen in ieder geval bij de Spanjaarden. Dus Ze hebben hem er voorlopig nog niet af kunnen rijden, maar één man rijdt aan de leiding met nog 1,1 kilometer te rijden. En dat is Alberto Contador. Gaat hij het verschil maken? Want het verschil is in het klassement 13 seconden. Tomboots, reactie op Van nou ja, Basten? Dat hij verschrikkelijk gefrustreerd is, dus is wel duidelijk. En ik denk dat het komt, uh, dat geeft hij ook aan... dat uh, het bestuur van Veen, het management... zich niet aan hun woord heeft gehouden, hebben gehouden. Je, de Hans, dat is dus net de vraag of dat wel zo is. Nou, maar goed, dan ga je als ga je zeggen... wie geloof ik? En ik geloof Van Basten meer dan Hanstra en Veenstra. Maar wat ik het leukste vind is... Hij maakt van zijn hart geen uh, moordkuil. He, een coach moet zich altijd inhouden. En dat blijft in de kleedkamer. En weet ik veel wat, waarom mag hij dit niet naar buiten brengen? Bovendien, als hij dat niet doet... maar dat is mijn ervaring wel met bestuurders... krijgt hij achter zijn rug dat van bestuurders weer op zijn boterham. Ja, het zou ook nog een rol kunnen spelen dat hij bij Ajax natuurlijk... Uh, Behoorlijk wat aankopen heeft gedaan en niet echt uh, succesvol was, uh, uh, zo financieel als sportief. Ja, dus dat niet echt. is echt nu niet. Ik denk inderdaad nee, ik denk dat hij nu misschien ook bang is dat het weer fout gaat, dat hij dan definitief zijn trainerscarrière kan vergeten. Ja, spelt het geld. dat zou kunnen, dat denk ik niet. Ik denk dat hij gewoon inderdaad zich uh, gepiepeld voelt en hij is een veel te onafhankelijk mens financieel in zijn hoofd, in zijn reputatie en alles om zich dat uh, te laten aanleunen. Hij voelt zich veel te groot om uit wat voor soort politieke overwegingen dan ook niet te zeggen wat hij vindt. Ja, wat moet er nu gebeuren? Goed gesprek, kop koffie erbij. Ja, nou, ik, ik ben een heel klein beetje bang ja. dat dit misschien toch wel... het allereerste hoofdstuk kan zijn van een uiteindelijk uh, stoppen daar als trainer. Nu al? Dat, dat, uh, als, als, het, uh, ja, als je dit soort dingen ziet, het is, het is zo ongebruikelijk... Dat, uh, het zou best een eerste, een, een eerste fase van een naderend afscheid kunnen zijn. Ja. Nou ja, hij verliest altijd de strijd tegen het management... want dat is natuurlijk wat er altijd gebeurt tussen een trainer en het management. Ik wil nog even op wijzen dat die Hans en Veens daar ook een dubieuze rol hebben gespeeld bij de vorige trainer uh, van Herenveen, uh, uh, van Jans. Ja, uh, audience. Audience. goed. Uh, dankjewel, we gaan uh, naar Contador, die ontploft is op die berg. Uh, uh, ja, ik hoop niet voor hem, want hij echt ontploft ja. is, uh, Robert. Want dat betekent dat de benen niet meer willen. En als je zo af en toe naar hem kijkt... ja, het is nog niet helemaal de Contador van zijn Posting, hoor. Het is niet de Contador die de berg opvliegt. Uh, hij heeft uh, moeite, het is weer een uh, normaal mens. En daar komt Rodriguez weer aan in zijn uh, rode trui. 13% is dit laatste stukje, de laatste meters. En dan lijkt het erop, jou ja, hoor, hij is nu alweer teruggepakt door uh, Rodriguez... En dan kijkt hij toch een klein beetje met vertwijfeling opzij. Want als hij 9 seconden voorsprong zou hebben op de streep op Joaquin Rodriguez... Tel daarbij nog de bonificatie van 4 seconden. Want de winnaar krijgt hier 12 seconden, De nummer 2-8, dat scheelt dus 4 seconden. Dan zou hij met die 9 seconden verschil zou die de rode trui overnemen van Rodriguez. Maar zoals de situatie er nu naar uitziet. Terwijl Contador nou weer demareert. Blijft Rodriguez in het spoor van Contador. En gaat hij helemaal geen tijd verliezen waarschijnlijk. Want we weten van Rodriguez dat hij verschrikkelijk goed kan aankomen. Op steile wandrijden, op steile wandklimmetjes in de richting van de finish. Contador nu in die laatste honderden meters met Rodriguez in het wiel en dan gaat Rodriguez aan en dan probeert Rodriguez weg te rijden bij Alberto Contador en rijdt hij ook weg Contador ja je ziet het aan zijn gezicht, hij geeft het op hij kan die tempoversnelling van Joaquin Rodriguez niet bijbenen en in plaats van dat Contador de achterstand verkleint op Rodriguez vergroot Rodriguez de voorsprong op Alberto Contador en op de rest van de mannen in het klassement, want hij komt hier als winnaar over de streep na 4 uur en 10 minuten en dan kijken we 4, 5, 5 seconden na Rodriguez komt Contador over de streep. Dan ook nog eens een keer vier bonificatiesconden minder dan Rodriguez. Betekent dat zijn achterstand alleen maar groter wordt. Daar, derde plek voor Valverde. Op 13 seconden. Dan is het wachten op de volgende. Dat moet dan Christopher Froome zijn. Die daar door dat bochtje komt. Je kunt gewoon niet zien wat er aankomt. want er is een bochtje. En daar komt Christopher Froome samen met Danny Moreno. De ploegmaat van uh, Rodriguez. Nou, die denkt ik zal die Engelsman ook eens even een tikje geven. Want die rijdt nu bij uh, Christopher Froome weg. En die komt dan uh, uiteindelijk ook weer over de streep. Voor Christopher Froome. Dan hebben we in ieder geval de eerste mannen in deze etappe gehad. En dan is het wachten op wat erachter komt. Talensky komt daar over de streep. Laurens ten Dam misschien. Dat is toch wel mooi als we die nog zien binnenkomen. Want zo groot kan dat verschil toch ook niet zijn. Want ten Dam zat in die laatste kilometers toch ook nog wel aardig vooraan. Wat slaat die Joaquin Rodriguez toe in deze etappe? Hij neemt dus weer meer voorsprong. Daar komt Igor Anton over de streep. Die zagen we nog net passeren. En daar komt Laurens ten Dam over de streep. Als beste Nederlander op één minuut. En vijf seconden van de winnaar. Ik dacht op de achtste, maar het kan ook de negende plaats zijn. Hij handhaaft zich in ieder geval in het klassement. Terwijl nu ook Marcinski die hele goede pol van Van Kanselij over de streep komt. Dan hebben we ze allemaal wel zo'n beetje gehad. Roach komt dan nog over de streep. Nou, we houden er maar mee op. We hebben een hoop mannen binnen. Alleen Robert Geesink, daar is nog het wachten op. Maar die loopt een flinke klap op. Goed, en hoe groot die klap is, dat horen we dan uh, straks van jou, uh, Gio. Als de definitieve uitslag bekend is. Um, vijf Nederlandse tennissers, die zagen we terug in het hoofdtoernooi uh, uh, van de US Open bij tennis. Maar um, voor allen zit het er helaas weer op. Kiki Bertens, Igor Sijsling, tweede ronde, Haase, Krajcek, Rust, die gingen er allemaal in de openingsronde uit. Ja, um, we waren heel blij, Jack Bostra, met die, met die vijf. Um, ben je na de tweede ronde nog steeds blij? Nou ja, goed, dan moet je inderdaad even uit elkaar houden. Kijk, de, uh, geen uh, tweede week gehaald op een Grand Slam is, uh, is, is niks uh, nieuws de laatste paar jaren. Maar goed... Uh, je... Maar vijf in het hoofdtoernooi wel. Ja, precies, dat is wel weer een, een lichtpuntje. Dus wat dat betreft Igor Sijsling <t�enig> die zich kwalificeert. we uh, hebben Drie dames die uh, rechtstreeks uh, meedoen in het hoofdtoernooi. Dat is op zich op dit moment uh, uh, behoorlijk goed. Uh, uh, Sijsling heeft het gewoon goed gedaan. Die in, uh, absoluut, uh, uh, zat absoluut niet meer in. Vlies tweede ronde van Ferrer. Uh, wat, wat, wat niet raar is. Dus uh, in die zin, dat is, dat is prima. Uh, vierde geplaatst, geloof ik. Uh, ja, vierde geplaatst. Uh, en hij had van de zomer al een keer heel dik verloren van Ferreira, Dus in die zin... Rosmalen. Uh, ja, Rosmalen. Ik, ik, Je ja, ja. Rosma, kon niet verwachten dat hij daar een, een, een reële kans tegen zou hebben. Ehm... Uh, maar ja, feit is wel dat, er, dat het weer voorbij is nu. Klopt. Ja. Kiki Bertens had je daar niet meer van verwacht? want Die deed, nou, die de, deed eerste de eerste ronde... ronde heel goed. Won, won van een uh, dame waar ze uh, van de zomer volgens mij van verloren in Parijs. Als ik het goed heb. Uh, en vervolgens uh, had ze een hele, op papier een hele goede kans om de tweede ronde te winnen. En, en dat lukte niet. Uh, ze gaf zelf aan dat ze heel nerveus was. Uh, uh, ja, dat ze eigenlijk uh, haar niveau totaal niet haalde. Dat is in ieder geval eerlijk en open dat je dat toegeeft. Er zijn genoeg sporters die dat vervolgens niet toegeven... maar die daar ook last van hebben. Dus voor haar is het nu... Mij is het meisje is nog hartstikke jong, dus vergeet dat niet. Voor haar is het nu dat zij aan dat soort dingen gaat werken... en dat zij in de toekomst inderdaad dit soort partijen... zeker na een positieve resultaat in de eerste ronde... juist zo'n tweede partij is in de praktijk vaak moeilijker. Omdat je dan toch meer van jezelf verwacht. En daar moet je ook mee ja. om leren gaan. Ja. Tom Boots, je, je bent nog wel eens kritisch geweest uh, richting de tennisbond en, en, en, de, en de jeugd, ook in, in dit programma. Um, dat er nu vijf in het hoofdtoernooi zitten, bewijst dat uh, je ongelijk Nee, ik blijf net zo kritisch. Uh, Tjerk zal er wel een boos op worden. Maar Tjerk heeft over lichtpuntjes en goed gespeeld. Terwijl twee mannen de tweede ronde halen en de rest de eerste ronde. He, en dan heb ik nog in mijn achterhoofd ook de Olympische Spelen. En. Ik denk dat het tennis juist zo slecht gaat... omdat we altijd lichtpuntjes zien. Laten we nu eens gewoon kritisch zijn en kritiek lezen. Nou, ik denk en dat ik, dan, ik, ik dan denk dan dat de eerste ben die, uh, die altijd juist positief kritisch is. En je moet ook kritisch zijn, want dat is topsport. Alleen, uh, je moet ook kijken waar je vandaan komt. En Kiki Bettis, die heb jij een jaar geleden nog nooit van gehoord... en die heeft het gewoon afgelopen jaar als ik goed gedaan... heeft nu afgelopen twee keer een slams... of drie keer een slams gewoon in de hoofdhonderd gespeeld. Dus dat is een lichtpuntje. Als je het vergelijkt met waar je vandaan komt. Dus dat is prima. Zeisling heeft het gewoon uh, dit jaar voor het eerst... in een slam toernooi een ronde gewonnen. Uh, de US open. Dus dat is een lichtpuntje. Dus je moet altijd kijken waar kom je vandaan. En in dit geval zijn het gewoon twee uh, op dit moment voor hun... Naar het behoren gepresteerd. Ik, ben, ja, uh, nou, maar ik begrijp dat je zo kijkt, natuurlijk. Nee, maar, maar zo moet je ook ik, kijken. Je kritiek niet, is altijd positief, en, ook mijn kritiek is ik, ik vind het helemaal niet erg, want we gaan er straks weer uitgebreid over verder. Ja, ja oké, okay. maar jij ziet dat uit een bepaald perspectief. Ik ook. Ja, ik, kom uit, ik, ik kom uit ik, die ik sport, kijk er dus van ik. Boven ben, uit. Tuurlijk. En ik, ik, voor mij is het ook weer heel anders oordelen ja. over andere sporten dan als je in de sport zelf zit. Dus ik kijk ook veel meer van wat, wat zijn de processen die daar gebeuren. En, uh, nou ja. Dus in die zin, ik geef gewoon een heel simpele analyse... van wat er nu op de US Open gebeurd is. Vijf Nederlanders hoofdtoernooi. twee tweede ronde Ik denk uh, Bert is tweede ronde gehaald. nou Oké, okay. had meer ingezeten achteraf, hè, want ze had uh, die tweede ronde gewoon niet goed gedaan. Sijsling heeft het absoluut naar behoren gedaan. Punt. Wat mij wel altijd opvalt is dat ik het zo zie, is dat je inderdaad, de afgelopen jaren iedere keer wel wat van dat lichtpuntje zag. Maar dat het daar dan ook bij stopt. Het komt niet verder van. Ze bereiken op een gegeven moment van onbekend een bepaald niveau. Dat breek niet. meer. Dat heb je ook zeker gelijk. Nou, Het stopt niet. Kijk, want het tennisseizoen is gewoon elf maanden lang. Ze stopt niet. Weet je, het is ook het verhaal van. Uh, de, de US Open is nu, volgende week spelen ze weer een ander toernooi. Weet je? Dus en en, en uh, als ik naar Hazen kijk, die hebt van de zomer gewoon een ATP-titel gewonnen. Nou, dat is voor het Nederlands tennis is dat redelijk uniek. Ja, dus dat is ook een vroeg, licht puntje, als ik het zo mag noemen. Ja, je, ja. Duidelijk, maar het was niet zo'n heel sterk bezette toernooi. Maar ja, hij wint wel het toernooi. Ja. Je, we gaan even, ik moet even naar Gio Lippert. in de uh, snel gevuld. Uh, de klassementen die zijn uh, opgemaakt, Gio. Ja, wij zullen ook uh, blij moeten zijn met, uh, met het vullen van de kinderhand in dit geval. Wat de Nederlanders betreft. Uh, Langs de Dam deed keurig hoor. Moet ik eerlijk zeggen, het is toch opmerkelijk dat hij als beste Nederlander alweer over de streep komt in deze, nou mag je het zo noemen, de eerste echte bergetappe van deze Vuelta. Morgen volgt er nog een hoor. Dan uh, komen we aan in de Lagos de Covadonga in de Picos de Europa. En overmorgen krijgen we ook een etappe met een verschrikkelijke aankomst. De Quito Negro. Drie loodzware etappes. Dit was de eerste etappe gewonnen door Joaquim. Rodriguez. Wat een prachtige strijd met Alberto Contador. Contador die niet in het spoor kon blijven van Rodriguez en tijd verloor voor het algemeen klassement. Op de derde plaats Alejandro Valverde, vierde dan Dani Moreno, de ploegmaat van Rodriguez. En op de vijfde plek Christopher Froome, de Engelsman, achtste Laurens ten Dam. Op 1 minuut en 4 van de winnaar. En op de 14e plek op 1.56 Robert Geesink. Die loopt dus een aardig tikkie op. Die zakt nu ook een plek in het uh, algemeen klassement. Want hij staat nu zesde. Hij uh, is ingehaald door Daniel Moreno. Dan kijken we nog even naar het klassement. Rodriguez dus aan de leiding komt door nu op 22 seconden. Derde Froome en Valverde op 1.41. En dan Moreno op uh, 5.07 op de vijfde plek. Daarachter dus Robert Geesink op de zesde plek. en Laurens den Dam keurig. 9 negende in het klassement op 6 minuten en 34 seconden van de leider van Rodriguez. Die dus ook de winnaar was van vandaag. Bauke Mollema valt weg uit de top 10 van het klassement. Hadden we uiteindelijk ook niet anders meer verwacht na, dat, na wat we de afgelopen week hebben gezien. Je ziet Bauke Mollema langzamerhand wegzakken daar uit het klassement. Hij is dus nu voor het eerst weg uit de top 10. Goed, Sian Hermen de Bruin, Jack Bostra en Tom Boot in de studio... die hebben ook uh, gezien deze week dat de bondscoach Louis van Gaal... in zijn selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije en Hongarije... geen plaats meer heeft voor Rafael van der Vaart, Ibrahim Avelay... Nigel de Jong en Gregory van der Wiel. En dat vraagt om tekst en uitleg. Omdat zij bezig zijn met een overgang naar een andere club... Uh, niet altijd regelmatig gespeeld hebben...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 Je moet er zelf wel doorheen komen. Zin of een gaaltje. Het <laughs> <laughs> is mooi, het rijmt alleen niet. Uh, Tom Boots, wat vind je van deze houding van de bondscoach? Nou, ik, ik vind het volkomen logisch natuurlijk. Hè. En, uh, die argumenten zijn ook goed. Weinig gespeeld, volledig bezig met iets, met iets anders. Dus hij moet... Kijk. Hij kan ook niet meer falen. Hij kan niet van Turkije verliezen. Hij kan niet van Hongarije verliezen. Want dat heeft hij al een keertje meegemaakt. He, dus, uh, en hij heeft natuurlijk een evaluatiegesprek gehad over het uh, uh, EK. En dat uh, is ook niet zo positief geweest. Ik mis alleen... Ik mis gewoon wat spelers. Niet die spelers die hij genoemd heeft. Maar Douglas bijvoorbeeld. Maher. Een jonge speler, omdat ze ook gaan verjongen. Anita, dat vind ik jammer. Ja, maar goed, dat zijn keuzes. Even die, uh, die, die vier en die transfer. Jan Hermen de Bruin, Rafael van der Baart. van der Va de Vaart. Van de Vaart. Die, is, uh, die is weer terug op het oude Nest. Ja. Uh, bij HSV, logisch. Uh, uh, helemaal. Bij Tottenham was het over. Zeker gezien de aankopen uh, die Tottenham gedaan heeft. Den Beelen hebben ze gehaald uh, tot grote ellende van Martin Jo van Fulham. Die scoorde ook een fantastische uh, goal. Ik denk dat Martin daar nog gekker van werd. Want bij Fulham scoorde hij nooit. En nu is de eerste wedstrijd. Maar ja. bij Tottenham was het, uh, was het over. Bij Hamburg heeft hij misschien wel de mooiste periode van zijn loopbaan gehaald. Zijn vrouw is een grote mediaster in Duitsland. Hij is voor veel geld gehaald. Tot elftal, dat elftal heeft nu weer verloren van, van, van Werder Bremen. Totaal kans als verloren van, van Werder Bremen. Dat. Heeft dringend een organisator nodig. Dus ja, hij komt in een ontzettend warm ja. bad terecht. Ja. Die keuze is zo logisch. Ja, en Averlai naar Scholke is minder logisch. Uh, want minder want hij wil gewoon. ook gespeeld. Ja, maar goed, hij had ook naar Arsenal gekund. En dat is een ploeg die zo op bij hem op het lijf geschreven staat, dat met deze overgang wel een heel klein beetje, beetje verrast. En Nigel de Jong, die zegt het was een beetje klaar uh, ja, bij, bij City. dat denk ik ook. Bij mensen in City, met al die Gaan spelers die ze voelen, nou, dat roelt rooleert en roleert. En Nederlander bij AC Milan is eigenlijk, uh, dat, dat, dat hoort een beetje. Dus daarvan, ja, dat, dat, dat, dat zal zeker goed komen. En hij zal daar, hij speelt vanavond al tegen Bologna uh, in, in de eerste wedstrijd. Ja, hij wordt gewoon weer stamspeler. En dat, dat is voor hem ook goed. Dus voor iedereen goed. Eigenlijk ja. al deze Transfers. En Gregory van der Wiel, nieuws komt zojuist binnen... is definitief rond met uh, Paris Saint-Germain. Dus die is, uh, die is weg. Maar goed, ze hadden toch geld genoeg bij uh, PSG, uh, Daarom. Daarom, er zat toch wel een dan heel dan klein dan beetje uh... gas uit, uh, uit, die uit de grond komt. Ja. Nou, ze staan ver over de 200 miljoen wat nu geïnvesteerd ja. is. 200 miljoen. En hij, is, hij wordt speler, toch een ploeggenoot van Zlatan. Een, een, een, dus dus dat, daar zit ook een bepaalde glemmer aan. Hij, hij wilde van tevoren natuurlijk naar een klemmerclub. Dat was... Uh, Denk ik in het begin Paris zijn germain niet, maar dat is het wel in deze zomer geworden. En voetballen in Parijs, uh, hij kan er ook alleen maar beter worden. Het is voor hem goed, het is voor Ajax goed. Deze transferperiode heeft wat die internationals betreft geen verliezers gekend. Uh, kort nog even, die selectie van Oranje. Is daar nog iemand behalve Ton die net al wat namen uh, noemde? Klaasje, hè? Zit erbij? Uh, die zat erbij uit mijn hoofd, volgens ja. mij, ja. Inderdaad. Uh, Jan Maat, Leroy Fleur. Ja, Jan ja. Maat, Feyenoord. Uh... Je levert toch weer een hoop, uh, hoop ja, spelers. Ja, het, het, het, het is het gevolg uh, van wat je eigenlijk al heel lang ziet aankomen. Feyenoord in, uh, een jaar of zes, zeven geleden begon een jeugdopleiding te krijgen... die toen gelijkwaardig is van Ajax en misschien inmiddels wel beter is. Ja. En Feyenoord door, door geld en door alle dingen... daar krijgen de jonge spelers nu de kansen. En dat wil ook gewoon zeggen dat ze gaan doorbreken. Verre van Twente, uiteindelijk Feyenoord-speler... Uh, ja, ja zeker. Die, hoort, die, uh, hoort, die hoort, ook bij. hoort ook uit Die uh, die. doet het overigens goed, hè? de laatste paar weken. Nou ja, Van Gaal had er een speciale opmerking over. dat Met name de, dat hij de versnelling met het diepgaan... dat hij die daar heel erg van gecharmeerd is. Het is ook een lekkere, forse, forse voetballer. Ja, het wordt anders en misschien zullen we nu wel een, een, een aantal jaren... wat meer uh, te maken krijgen met wedstrijden... dat Nederland niet meer zo domineert. En dat misschien moeten we zelfs wel accepteren. Want je ziet de Belgische topspelers... die gaan echt naar de toplus. Die zijn het beste. Dat we even een aantal jaren achter België aan uh, zullen lopen, Want die uitslag van, van Brussel lijkt mij geen toeval. Maar het, het komt allemaal best wel weer goed. Ja. Alleen wordt het voor Van Gauw, en dat is inderdaad... Hij moet wel gaan, uh, gaan slagen wat dat betreft. Moet er gewoon gewonnen worden van Turkije en uh, een paar dagen later ja. van Hongarije. 7 dat september is, is ja, het uh, Turkije. Daar zat heel, heel veel druk op. En 11 september is het uh, Hongarije. We gaan afronden. Ik wil even weten wat jullie uh, gaan doen, behalve de, de Deze dit weekend, uh, Jan Hermann? Ik ga lekker morgenochtend nog, want het is mooi als je daarna gewoon schevening ontbijt op het strand. Kijk eens aan. <lacht> en daarna drie topwedstrijden op iedere video live. Kijk, achter elkaar. Hoppata. Uh, ik zit druk in de voorbereiding van een nieuwe start van ons, uh, onze tennisacademie. Want uh, wij beginnen maandag weer vol in de trainingen. Dus uh, ik ben aan het afronden nu en uh, kunnen we maandag weer fris van start. Ja, Tom Nou, ik ben een beetje een mineur, wat er net in de Vuelta gebeurd is. Ik, ga het morgen weer... ik verwacht van Mollema dat hij morgen gaat winnen. Zo? Kijk, Kijk. Dat is een statement. Dus jij gaat morgen voor de televisie. Zie je heel positief. Uh, ja, wel kritisch <laughs> blijven. Je hebt, je je hebt toch het wel geraakt hoor. Ja, hij moet wel ja, kritisch ja, blijven. Ja. Maar <laughs> je zag hier een beetje de televisie. En zoals het vandaag ging, dat is wel wat je precies bij de Tour de France gemist hebt. Want dit was spannend tot de laatste, ja. laatste omwenteling. Ja. Ja. Ja. En bij de Tour was het allemaal veel te hè. Even kijken wat er in Duitsland is gebeurd. Nurember Nurember Nurember Nuremberg tegen Borussia Dortmund werd 1-1. Uh, Schalke 0-4 tegen Augsburg 3-1. van uh, Klaas Jan Huntelaar en Ibrahim Affelay mocht in de 83e minuut oh, invallen... om zijn eerste minuten te maken voor uh, Schalke 0-4. Leverkusen tegen Freiburg 2-0. Werden Bremen HSV 2-0. Van der Vaart werd uh, wel getoond aan het publiek voor de wedstrijd... maar hij zat nog niet uh, bij de selectie van HSV. En Hoffenheim tegen Eindracht Frankfurt werd 0-4. Frankfurt zes punten, en twee wedstrijden. En daarachter Schalke met vier, Brusje Dortmund met vier, Nürnberg vier... En Bayern München speelt morgen nog tegen Stuttgart. Won de eerste duel van de competitie en Düsseldorf daarachter. En dat speelt vanavond mooie wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. In de Premier League West Ham United tegen Fulham 3-0. Dat is een zware klap voor uh, Martin Jol. Tot er nog hopspuren tegen Norwich City 1-1. Dus dat doelpunt, zoals Jan Heemer net al zei, van Dembele, die van Fulham afkomt. Swansea City tegen Sunderland, 2-2. West Bromwich Albion tegen Everton, 2-0. En Wigan Athletic eh, tegen eh, Stoke City is 2-2 eh, geworden. Chelsea, 9 uit 3. En Swansea, 7 uit 3. En derde West Bromwich met eh, 7 uit 3. Vanavond Ronald Boot hier met een eh, paar mooie wedstrijden. Roda tegen Willem 2. Peck tegen Neck, RKC Waanwijk tegen Heracles, Almelo en Nak Breda tegen FC Utrecht. Vanaf 7 uur in dit theater.